En Mozes hoede de kudde van zijn schoonvader Jethro de priester in Midian. Hij leidde de kudde achter de woestijn en kwam aan de berg Gods Horeb. En de engel des Heeren verscheen hem in een vlam des vuurs uit het midden van een braambosch. Hij zag en zie het braambos branden in het vuur en het braambosch werd niet verteerd. En Mozes zei: Ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zeide, Mozes, Mozes, hij zeide, zie hier ben ik. Hij zeide, nadert hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Hij de woord, ik ben de God uw vader, de God Abraham, de God Isaacs en de God Jacobs. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de Heere zei: ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijn volks, terwijl ik in Egypte was, en heb hun geschrei gehoord, vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaren. En het opvoer uit het land naar een goed en een ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats der Canaanieten en der Hetieten en der Amorieten en der Ferizieten en der Hevieten en der Jebu'sieten. En u ziet het geschrei der kinderen Israëls is tot mij gekomen, en ook heb ik gezien de verdrukking waarmee de Egyptenaren hen verdrukken.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 Zou gij die dan God dienen op deze berg? Tot zover. Laten we trachten de naam des Heeren aan te roepen: <coughs> aanbiddenswaardig, heilig, vlekkeloos en volmaakte majesteit in de hemel. Die een ontoegankelijk licht bewoont, troont in het hoge, in het heilige, in het verhevene. Wanneer we aan de morgen van uw dag mogen trachten om uw een zalige naam aan te roepen, zou u ons willen bekleden met kinderlijke vrees, met eerbied en diep ontzag. We hebben het al zojuist uit uw woord gehoord. Wanneer Mozes in uw tegenwoordigheid en uw nabijheid kwam, hebt gij hem toegeroepen, nader tot mij niet. Maar trek de schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Wanneer we dan zoeken om tot een troon te naderen, dat we dan een besef van mochten ontvangen wie en wat wij zijn, Onheilige mensen en onreine lippen. En wij staan niet op een plaats wat heilig land is. Want een uitwendig kerkgebouw is geen heilig land. Maar we naderen tot een troon Gods. En dat is heilig land. Dat is het hemelse heiligheid der heiligheden. Wat de doorluchtige troon Gods omringt met duizend na tienduizenden heilige engelen uitroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heer daar heerscharen. De gandzaarden worden van zijn heerlijkheid vervuld... Och, hoe zouden we tot die God kunnen naderen in onszelf. U zou ons ogenblikkelijk moeten verdoen van voor uw heilig oog en aangezicht. Maar dat het ons geschonken mogen worden om in Jezus Christus een toegang te mogen ontvangen. Waarvan een apostel die ontroerende woorden heeft gesproken. De wij dan broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in een verse en een levendige weg. In het binnenste voorhansel, zo laat ons dan onze conscientie gewassen zijnde met het bloed des verbonds en onze lichaam met rijnwater. Dat dat toegepast mogen worden in onze ziel, dan zijn we heilig voor u in Jezus Christus. En onze schuldige conscientie die bevlekt is, is volkomen zuiver in het bloed van de Zoon van God. En ons reine hart en lichaam en ziel. Door de werking van de heilige geest. En dat water des geestes afgespoeld te mogen worden. O, oh, wat zou toch een eeuwig wonder zijn. Als dat ons de beurt mag vallen. En als we zo die heilige tegenwoordigheid mogen naderen. En dat we zo onze ootmoedige verzoeken aan een troon mogen leggen. Van onszelf hebben we geen ootmoed. Maar u mocht het genadig willen schenken en werken. Daar ligt de gemeente. De jeugd, de jonge mensen, de kinderen en de ouderen. Och, als we nog in onze onbekeerde staat zijn. Onder dreigvaardig oordeel gods. ach, oh, zou u het dan op neer willen zien. Zou u dan de geest willen schenken. En genade en barmhartigheid willen verheerlijken. En zou u wonderen van levendmaking willen werken door de kracht van boven. Al is het in onze ogen onmogelijk, het is ook onmogelijk. Van u kan niet, want bij u zijn alle dingen mogelijk. Gij kunt doen hetgeen wat u behaagt. U roept de dingen die niet zijn alsof ze er waren. Gij zijt een God die doden levend maakt. Och, dat het onder ons geopenbaard mogen worden. Maar als er onder ons zijn die overtuigd zijn dat ze onbekeerd leven. En de overtuigingen in der ziel... ...hebben en omdragen... ...dan mocht het nog eens doorbreken tot overbuiging... ...opdat ze door de genade gods aan de zijde gods geplaatst zouden worden... ...en dat we onder u mochten bukken en buigen... ...en dat het met u eens zouden mogen worden... ...en dat we een droefheid ontvangen... ...naar u die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt... ...en dat we door genade in de schuld geplaatst zouden worden... och u mocht het zelf nog eens willen werken... Als er zijn die zeggen, hoe kom ik toch ooit tot God bekeerd. Dat u het zelf wilde werken door de kracht van boven. En in de geestelijke werkzaamheden wilde plaatsen. En in dat noodgeschrijd en een alarmgeschrijd aan de genadetroon. En is het in ons leven gebeurd, die hartelijke keuze gevallen. Mocht het dan nog eens vernieuwd worden. En mocht het ook verdiept en versterkt worden. En mocht er dan nog eens een nieuwe een levendige behoefte geboren worden... want kan alles zo ver weg zinken en zo ver weg zinken... en dat er toch op de grond... Des harten die innerlijke begeerte leeft... O, dat ik in de gemeenschap... Gods hersteld ben... O, dat Christus Jezus... in mijn ziel de hoogste plaats mogen innemen... O, dat ik hem mogen kennen... en te kennen... en met hem verenigd te mogen worden... door de nauwe des geloofs... zou u dat willen schenken en werken... door de kracht van boven... of in deze dag... ...nog geestelijke oefening geboren mogen worden... ...en dat er nog een geestelijke arbeid aan de genadentroom mogen voortkomen. En als het in ons leven gebeurd is... ...dan zou het ook een voorrecht zijn als we aan het eind mogen komen... ...van onze werken en van onze werkzaamheden... ...en dat het afgesneden mogen worden van Of ...opdat gij biddelijke Heer, Jezus... ...uzelf wilde openbaren als de gezegende gift des vaders vol van genade en waarheid, en dat gij u zelf wilde doen kennen, als de bemiddelijke vorst des levens, als de grote goel, en nabestaande losser, opdat we door de krachtige werking en door de arbeid van die losser, hersteld mogen worden in de verloren goederen, want we zijn in onze diepe val alles verloren, omdat we de zalige God verloren hebben, maar gij, Heere Jezus, zijt een losser, die al de Verloren gaan de goederen weer hersteld en wilt schenken in de ziel om die zalige gunst en gemeenschap als vaders te mogen proeven en smaken, beleven en ondervinden. Zo mocht u ons dan samen nog willen gedenken in deze dag. En niet alleen onder ons, maar ook in andere gemeenten en kerken. Uh, wil uw kerk in Nederland gedachtig zijn, zo verbrokkeld en verdeeld als ze is. Wat we ook in deze morgen nog wel open te beluisteren. Uh, dat het vuur van verdeeldheid, van verwoesting, van verwildering en verval uh, werkt in de kerk des Heeren. En ondanks dat is de braambos nog niet verteerd. Dat zou toch wel een wonder moeten zijn dat het niet verteerd is. Het kan niet anders wezen... of daar wordt de hand als in ingezien... omdat gij er nog in wilt wonen en werken. Wat onbegrijpelijk is voor ons... dat u nog onder ons zou willen wonen en werken... dat u ons nog niet helemaal... Uh, verdaan hebt van voor uw aangezicht... dat u ons nog niet uit uw heilige mond hebt uitgespuwd... o, oh, dat zou een wonder moeten worden... Maar daar mocht u ons genadig willen brengen... en dan uw kerk en uw Sion nog eens bezoeken. Gelijk u eertijds het oude volk deed in Egypte... als het allemaal onmogelijk was, hebt gij verlossing gegeven. Ach, dat uw kerk zo ook nog eens verlost mogen worden... uit de boeien en de banden... en uit het verval en de geesteloze toestand... en dat we met beleidenis van schuld... ...dat we met een gezamenlijke en een eenparige schouder... ...terug zouden keer naar de God van onze vaderen... ...terug naar de levendige God... ...en terug naar de oorspronkelijke instellingen der waarheid... ...en terug naar de zuivere, reine, heilige evangelie van de vrije genade Gods, ...wat nu zo verduisterd geworden is... ...wil die genade in ons land schenken... En al zou ons ten goede gedanken, niet alleen uw kerk en ons land, maar ook ons diep gezonken volk en vaderland. We zijn een heidense natie geworden en een heidens volk. Allereerst dat er nog weer een andere regering komt, waarvan er misschien enige hoop mag zijn, dat ze niet zo uh, gruwelijk zich uitleven als de voorgaande, maar aan de andere zijde, wat zouden we moeten verwachten? Want we hebben uw woord verworpen. En wat wijsheid zouden ze dan hebben. och dat er nog een bezinning mocht komen. Een terugkeer naar de God van Nederland. Die vroeger zo wonderlijk hier heeft gewerkt. Gedenkende ons dan allen tezamen. Naar de grootheid uw genade. Ook het oude bondsvolk Israël. We zien ook dat het vuur van oorlog en van terreur. Te midden van de braambos, zou het nog mogelijk zijn dat u daarin gaat wonen en werken? Zou het nog mogelijk zijn dat die oude beloften ooit vervuld worden, waarvan geslacht toch geslacht op gehoopt is en om gebeden is en om geworsteld is? Och, als mensen zeiden: 'Dit is niet mogelijk.' Maar dat onze hoop op de levende van God geslagen mogen zijn. Op u hopen we nooit te vergeefs. Op u bouwen we ook nooit te vergeefs. Wil dat genadig werken. Gedenkende ook degenen Onder ons die in kruis en lijden. Beproeving en droefheid verkeren. Naar lichaam of naar ziel. U mocht willen sterken en ondersteunen. Ach, hij zijt toch een God. Van wonder. Nu staat overal boven. Wat van mensenkant onmogelijk is. Gij kunt het doen. Want u is gegeven alle macht in hemel en op de aarde. Een macht over onze lichaam. En een macht over onze ziel. Dat alle helse machten moeten wijken. Als gij triomfeert biddelijke here Jezus. Oh, wil u dat nog eens doen. Gedankende ook. Die in diepe rouw en smart gedompeld zijn in de achterliggende week. Heilig zijn, o oh God, uw weegt. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. O, oh, wat is toch de mens en wat zijn we toch onderworpen. O, oh, het mag u behagen of ondersteunen, zoals u dat maar alleen kunt doen. Weed U een wezen en weet du naar een jongen en oude en klein en groten daaronder, wil u bekrachtigen en naar de grootheid uw barmhartigheden. En zou ons tezamen aanschouwen in de zoon uw eeuwige liefde en welbehagen, in de verzoening van onze schuld, om Jezus wil. Amen. We zingen van Psalm 74, het tweede en het twaalfde vers. Uw volks, dat gij hebt verworven rein, gedenk toch eens, en uw erfdeel bevrijdet. Gedenk de berg Sion, die nu angst leidet, die gij verlost en gekocht hebt alleen. Gij zijt toch mijn koning van oude tijd, die mij wil dan openlijk kunt bewaren. Als mijn zware nood hier is wedervaren, gij hebt mij duizend maal. Daarvan bevrijd. Twee en twaalfde van Psalm 74. worden kunt u vinden in het voorgelezen hoofdstuk Exodus 3 en daarvan het vijfde vers. En hij zeide, nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Ik de Heere, worden niet veranderd, daarom zijt gij ook kinderen Jacobs, niet verteerd, spreekt de Heere in Malachi 3, waarmee hij het volk van Israël wil leren dat het niet was vanwege hun deugden of goede werken of hun dankerkendelijkheid die ze de Heere betoonden. Nog om hun godvreesendheid of getrouwheid, ook niet om de macht of veelheid van het volk. Waarom ze nog niet verteerd waren door de machtige omringende vijanden. En omtrent hun godsvrees, trouw en zedelijkheid in handel en wandel, zo in het godsdienst en in het burgerlijke. Oh, dan hebben we maar even de profetie van Maliachi in te zien. Dat het niet om die reden was dat de Heer hen niet verteerd had. Nee, het is de langmoedigheid, het is de verdraagzaamheid des Heer, dat hij het volk niet van de aarde uitroeide, maar dat de Heer hem nog gedragen en gespaard had. Ja, de Heer toont nog een diepere oorzaak. Het is een eeuwige, het is een onveranderlijke verbondstrouw, Wat hij beloofd en gezworen had aan Abraham, Isaac, Jacob en David en meerdere. En u hun ontrouw kon zijn trouw nooit te niet doen. Want bij hem is geen verandering, nog schaduw van omkering in zijn trouw en liefde. Och, hij wist wel wie en wat de mens is en wat zijn volk zou zijn toen hij het verbond met hem maakte. Ze konden hem niet uit de hand vallen. Hij wist wat van zijn maaksel is te wachten. Maar hij heeft zijn volk lief met een eeuwige liefde. hij maakt uit kracht daarvan het verbond met hem. En wat zou hij nu van deze liefde en trouw ooit kunnen scheiden? Niets. Geen zonde en geen deugd. Geen dood en geen leven. Geen voor- en geen tegenspoed. Geen overheid en machten en krachten. Nee, o nee, ik de Heere worden niet veranderd. Ik blijf de getrouwe, daarom zijt ge niet verteerd. Wel, mijn geliefde hoorders, is dat geen bron van troost en sterkte voor de rechte kinderen Jacobs, die zo gedurig altoos het weer verderven, die altijd tot henken en zinken gereed zijn, die zo dikwijls vrezen dat ze door de hand van de helse zou omkomen. Als hun in zichzelf en bij anderen alles begint te ontvallen, dan mogen ze nog thans deze stem horen, ik, de Heer, word niet veranderd. En dat leert hen afzien van alles buiten hem om op hun getrouw verbond God alleen te vertrouwen. Wij zien dit ook in het voorgelezen hoofdstuk van Exodus. Daar zien we de staat en de toestand van het nakroos van Abraham, Isaac en Jacob. En een harde dienstbaarheid in Egypte. Ze dachten tenslotte, we zullen allen moeten sterven. Wat blijft er van ons over hier in Egypte? Wie is machtig om, nou, om ons... Uit zulke slavernij en overmacht te bevrijden. Wie zal die brandende vuur van de vijandschap van de Egyptenaren ooit kunnen blussen? Wie zal beletten dat het Israël gods niet geheel en al verteerd wordt? Wie? De getrouwe verbondsgod Ik zal verlossen, ik zal redden, ik zal bewaren. De Heer had tachtig jaar geleden al een Mozes verwekt, uit het water verlost, die door God wordt geroepen en die wordt bekwaam gemaakt om het volk uit Egypte te beleiden. Wij wilden van deze roeping van Mozes op een beknopte wijze u het uit onze tekstwoorden aantonen, ten eerste... De persoon die ons hier voorkomt. Ten tweede de plaats waar hij zich bevindt en wat hij wilde doen. Ten derde de waarschuwing welke hij van de heren ontvangt. En ten vierde de reden van die waarschuwing. Dus ten eerste de persoon die ons hier voorkomt in de tekst. Het is overbekend, het is Mozes. Ieder weet dat hij de zoon was van Amram en Jochebed. Geboren in de benauwde tijd toen het verschrikkelijk wrede bevel in Egypte was afgekondigd. Dat alle zoontjes die geboren werden bij de kinderen Israëls in de rivier moesten geworpen worden. Dit lot moest ook Mozes ondergaan. Nadat zijn moeder hem nog drie maanden kon verbergen werd hij dan eindelijk in een biezenkistje in het water geworpen. En had zeker zo niet van het water dan toch van honger en dorst moeten sterven. Maar de Heere had wat anders met hem voor. Zijn oog was op hem, zodat de Heere bestuurde dat de dochter van Farao juist op die tijd moest wandelen langs de rivier waar Mozes lag te schrijven. En de Heere bewoog haar hart tot medelijden. Ze laat Mozes uit, de rivie, uit het water halen en bij zijn moeder brengen om hem te verzorgen. En vervolgens moet zij hem dan zelf opvoeden. En hand zal Mozes dienen om haar nageslacht te straffen. Flavius Joseph schrijft dat Mozes opgevoed werd aan het hof van Farao en dat hij toen als jongetje van drie jaar voor de koning Farao speelde, die hem de koninklijke kroon op zijn hoofd zette. Want het doel en voornemen was om Mozes erfgenaam te maken van de kroon van de Farao's, omdat hij geen zoon had. Maar, zegt Jozefus, Mozes nam die kroon en wierp die weg en trapte haar tegen met zijn voet. Het welk van de Egyptische filosofen opgemerkt werd als een kwaad voorteken, alsof dit kind groot wordende de kroon van Egypte zou vertrappen. Waarom ze Mozes wilden doden. Doch toen nam koningsdochter hem weer weg en zo ontkwam Mozes als kind aan dat gevaar. Hoe dit zij, Mozes werd opgevoed in alle kennis en wetenschappen van de Egyptenaren. Wanneer Mozes dan veertig jaar geworden is, haalt hij uit om zijn broeders, dat wil zeggen de Hebreeën, te bezoeken. Mozes had ongetwijfeld kennis van de verdrukking die zij overkwamen, maar ook dat het volk eens zou verlost worden. Het zei door overlevering, het zei dat God het hem geopenbaard had. Mozes wist dat het volk eens verlost zou worden. Mozes gaat dan om zijn broeders te bezoeken. Deze worden door de Egyptische drijvers opgejaagd. En dan wordt zijn gemoed zo ontstoken en kan hij het ongelijk wat aan zijn broeders aangedaan wordt niet langer zien. En wreekt hij zich aan zo'n Egyptenaar en slaat hem dood. Daarna verbergt gij hem onder het zand. Mozes dacht dat zijn broeders daardoor zouden begrijpen dat God door zijn hand Israël zou verlossen en de Egyptenaars zouden doden. Maar ze verstonden er niets van. Dit getuigt Stefanus nadrukkelijk in handelingen 7. De andere dag komt Mozes wederom. En dan ziet gij een heel ander tafereel. Twee Hebreeuwse mannen vechten met elkaar. Let wel, mijn hoorders, in zo'n tijd van verdrukking van de Egyptenaars moeten ze allen, alle Hebreeën in benauwdheid, in verdrukking en vervolging, leven en verkeren. En ondanks dat vechten ze ook nog met elkaar. Mozes dringt hem met reden aan dat ze dat niet zouden doen. Waarop de een zegt, wilt gij mij ook doodslaan, gelijk gij gisteren de Egyptenar gedood hebt? Op dat woord wordt Mozes zeer bevreesd, en werd genoodzaakt te vluchten, om zijn levenswil. Maar de tijd van de verlossing, was nog niet aangebreken. Nee, mijn hoorders, het was Gods tijd nog niet, de Heere had eerst nog wat anders voor hem te doen en voor hem te leren. Een andere les dan de wijsheid der Egyptenaars. Hij moest het herderzand leren. Hij moest met schaapjes leren omgaan. Hij moest gaan zwerven in de woestijn. Totdat de tijd aanbrak dat de Heere hem zou gaan gebruiken. Hij moest eerst veertig jaar in de oefenschool in Egypte komen. Maar dan, als die veertig jaar voorbij zijn, dan komt God. Wanneer Mozes de schapen van zijn schoonvader Jetro hoedt nabij de berg Horeb of Sinai. En dat brengt ons tot de tweede hoofdgedachte, de plaats waar hij zich bevindt. In zijn ruimte genomen was het de woestijn van Arabië en in het bijzonder dus bij de berg Horeb naderhand, toen God daarop verscheen, de berg Gods genoemd. Bij die berg was dan gelijk, men ziet, een braambos. Waar braamstruiken zijn, is iedereen genoeg bekend. Dat het niet nodig is om een uitvoerige verklaring daarvan te geven. Braamstruik behoort onder de heesters. Ze wassen en groeien het best in de open lucht en bij elkaar. Hebben weinig waarde, vermenigvuldigen zeer, dragen bloesem en aangename vruchten. Vruchten die zeer aangenaam van smaak zijn, geperst tot sap, ook zeer voedzaam. Bovendien eh, dienen de braambladeren voor onderscheidende kwalen. De vrucht hebben we alleen in de eindzomer, maar in de winter als ze geen vrucht of blad hebben, is het een onaanzienlijke plant, behalve zeer doornachtig. Wat wordt hier nu van die braambos gezegd? Dat hij brandde en niet verteerde. Men vindt niet hoe deze braambos in brand geraakt was. Sommigen denken dat enige herders die daar weiden de brand daarin gestoken hadden. ...of enige jongens uit baldadigheid. Anderen denken om andere redenen... ...misschien een bliksemstraal van de hemel van God gezonden... ...of het kan zijn dat God het onmiddellijk in brand heeft gestoken... ...om het wonderwerk aan te tonen wat hier volgde. Hoe dit zij, ...het grootste wonder ligt daar niet in dat de was brandt... ...maar het grootste wonder is dat de braambos niet verteerd wordt. En dat verwonderde zeer, Mozes zeer. En daarom zegt hij, ik zal nu uitgaan om te bezien dat grote gezicht, waarom die braambos die zo brandt, niet verteerd. Hij wendt zich daarheen om overtuigd te worden van de waarheid erzaam. Maar daar komt de Heere hem tegen en waarschuwt hem. Mozes, Mozes, nader hier niet toe. Let wel mijn hoorders, tweemaal toe roept de Heere hem, alsof de Heere wat bijzonders heeft te zeggen. En zo doet de Heere nog, als hij zijn volk wat te zeggen heeft, dan moet hij dikwijls twee keer roepen. Wat ons mag doen opmerken hoe traag de mens is om naar God te horen. Omdat hij zoveel naar de wereld hoort of naar de duivel hoort. En allerlei andere stemmen, maar niet van God. Een mens is doof voor de stem Gods. Zelfs Mozes, zo begenadigd, moet aangesproken worden met Mozes, Mozes. Later vinden we hetzelfde bij Saulus van Tarzan. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Maar het kan ons ook leren dat de Heer ieder schepsel bij name kent. Ze mogen hem nog niet kennen, maar de Heer kent ze. Ze zijn voor hem niet verborgen. En wanneer hun namen staan in het boek des levens, zal de tijd komen dat de Heer hem bij name roept, omdat hij hem bij name kent al is het niet zozeer met het oor des lichaams, dan wel inwendig met het oor der ziel. Maar dit roepen van de Heere kan ons ook leren, dat niemand enig hand kan nog mag aanvaarden, tenzij hij van de Heere daartoe geroepen wordt, zoals men dan ook de roeping van Mozes van hieraf moet beschouwen te beginnen. Want hier riep hem, God de Heere. Niet alleen tot dat grote werk, maar werd hij ook in de dadelijkheid uitgezonden. Maar dit roepen van de Heere aan Mozes behelst tevens een waarschuwing... ...opdat hij niet zou naderen tot die brandende braambos. En dit is ons derde stuk. Wij vinden in deze waarschuwing een ernstig verbod en een gebod. Het verbod is, nader hier niet toe. Mozes was in alle wijsheid naar Egypte naar onderwezen en was dus een groot natuurkundige. En zulke mensen zijn altijd begeerig naar onderzoek en wetenschap, om alles te willen onderzoeken en te weten. Vooral wanneer er iets onverklaarbaars en iets merkwaardigs en vreemds gebeurt. Ze willen dat kunnen beredeneren. Wilde dit en zo ook Mozes wilde dit wat meer van nabij bezien. Zo vreemd was het gezicht voor Mozes. Ja, vreemder nog was de stem. Een stem uit een brandende braambos. We vinden niet in de schrift dat de Heere ooit tevoren zich aan Mozes zo had geopenbaard. Nog in gezicht, nog door stem. Dus was waarschijnlijk dit de eerste keer naar het gezicht en de stem dat zo wonderlijk was. Maar niet minder vreemd was het verbod van niet te mogen naderen. Immers de toegang in de woestijn en tot een braambos is toch vrij toegankelijk voor iedereen? Wat is de reden hiervan? Mozes heeft het niet geweten dat de Heere God zelf in die braambos was. En God de Heer wil geheiligd zijn in degenen die tot hem naderen. En daarom gaat de Heer zijn nieuwsgierigheid beteugelen en hem verder onderwijzen. Hieruit kunnen we tegelijk leren dat men in de verborgenheden Gods niet te diep moet willen indringen. We moeten ons eenvoudig houden aan de geopenbaarde dingen... Want die zijn voor ons en voor onze kinderen. Maar de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Wij moeten niet wijs willen zijn boven hetgeen men behoort wijs te zijn. En boven hetgeen beschreven is. Opdat we onze zielen niet in de strekken des Satans brengen. Die ijdele nieuwsgierigheid kostte 50.000 betseemieten het leven. Wanneer zij in de ark gods wilden inblikken. De Heere wil nu Mozes hier leren dat hij bedachtzaam en eerbiedig mogen zijn en afhankelijk om het onderwijs des Heeren te ontvangen. Dit is het verbod, nadert hier niet toe, maar het wordt direct gevolgd met een gebod. Trek uw schoenen van uw voeten. Wat schoenen zijn, weet iedereen Hoewel men juist niet moet denken aan zulke schoenen zoals wij die dragen. Maar de schoenen in het oosten waren eigenlijk een soort voetzolen die met banden van boven werden vastgemaakt. En dat gebruik van schoenen moeten we nog kort beschouwen om te beter te begrijpen waarom Mozes het bevel kreeg om de schoenen uit te trekken. Ten eerste werden schoenen gedragen om de voeten te sparen, evenals wij dat nu doen. Maar ten tweede, de schoen werd altijd iemand uitgetrokken als een teken van vernedering. Bijvoorbeeld, als later een Israëliet weigerde zijn broeders weduwe te trouwen, dan verloor hij zijn rechten op haar en zodanig een persoon kwam hierdoor in verachting. Maar ten derde, het uittrekken van schoenen was ook een teken van druk en van rouw. Zoals Ezekiel bij het verlies van zijn vrouw blootsvoets moest gaan, Ezekiel 24. Ten vierde was het uittrekken van schoenen ook een teken van gevangenschap om iemand te vernederen. Wanneer iemand gevangen genomen werd, aanstond werden zijn schoenen uitgetrokken. Zie maar, Jezaja 20. wanneer ze op bloots voets waren, maar hun voeten goed gewassen, wanneer ze aldus, ongeschoeid, het dienstwerk in de tempel Gods en de tabernakel verrichten. Maar tenslotte toont de Heer nog zelf een bijzondere reden aan, waarom Mozes zonder uittrekken van zijn schoenen niet mocht naderen. Want, zegt de Heer, de plaats waarop Gij staat... ...is heilig land. En dit is onze vierde gedachte. Het woord heilig heeft een tweeledige betekenis. Voor eerst iets wordt heilig genoemd... ...wat vuil of onrein is geweest... ...maar gewassen en gereinigd is... ...dan noemen wij het rein of zuiver of heilig. Dat woord heeft een algemeen gebruik. Het algemeen gebruik is wanneer iemand afgezonderd is... Zoals Jeruzalem een afgezonderd en een bijzondere stad was door de inwoning der Scheren, werd het een heilige stad genoemd. Om die reden werd ook de Tempel de Heilige Tempel genoemd. Het volk werd ook een heilig volk genoemd, omdat ze afgezonderd waren van de overige heidenvolkeren. En zo kennen wij die uitdrukking ook nog wel wanneer we het Heilig Woord zeggen of de Heilige Sacramenten, enzovoort. Zo wordt dit dan ook hier een heilig land genoemd. Is dat stuk grond dan heiliger dan andere plaatsen? Geen zins. Op zich is die plaats helemaal niet heilig. Maar die plaats noemt God heilig, omdat de heilige God daar zichtbaar tegenwoordig is. En aan Mozes daar verschijnt. En de Heere zou diezelfde plaats straks gebruiken om zijn heilige wet van de hemel te geven aan het volk, om zijn heilige wil bekend te maken. Dit was dus een plaats en een land wat de Heere bijzonder verkoor in de woestijn, onvruchtbaar op zichzelf, waar hij wilde wonen en werken. Door onze verklaring in het algemeen nu geëindigd zijnde. <kijkt> laten we nog enkele leringen zoeken op te sporen. of er onder dat gezicht, hier aan Mozes vertoond. ook geen andere zaken verborgen liggen. wat tot lering van Mozes en van ons strekken kon. Een eerste lering. Door deze brandende braambos in de woestijn heeft de Heer willen aantonen dat Israëls volk, dat in Egypte in de verdrukking zat, vanwege hun geringheid, niet meer geacht werden als een braambos in de woestijn. En dan nog wel een braambos midden in het vuur van de vijandschap en de vervolging van Egypte. Vuur van verdrukking, wat zo heet was, dat het het volk scheen te verteren. <coughs> dan Denk maar aan de zware arbeid, aan de harde slagen en aan het verdrinken van de jong kinderen. Zodat het scheen dat het volk moest uitsterven. Want de jonge zonen werden verdronken. En de oude mannen stierven, zodat ze tenslotte het volk zou verteerd worden. Maar die God, welke met Abraham een verbond had gemaakt... Isaac belofte had gedaan, Jacob had gezworen. Die God was nog met zijn belofte in hun midden. En daarom konden ze niet verteerd worden. Dat braambos was door God afgezonderd en geheiligd. En tot dat braambos moest Mozes dan naderen. Doch die schoenen waarin hij tot hiertoe gewandeld had, namelijk... Van eigen wijsheid of van zelfliefde, of eigen kracht of rust, die moesten uitgedaan worden. En hiertoe moest de Heer wel tweemaal tot Mozes roepen, gelijk we gezien hebben. Maar dit gezicht van de branden kan ook een toekomstig type zijn van hetgeen wat het volk van Israël straks in de woestijn zal overkomen. Want ze zullen straks dikwijls in de vlammen vuurs terechtkomen. Zulke grote straffen vanwege hun zonden dat het scheen dat ze geheel en al verteerd zouden worden. En er is nog een afbeelding en een type namelijk... Dat een brandende braambos de gehele kerk van Jezus Christus onder het Oude, maar vooral onder het Nieuwe Testament afbeeldt. Die kerk waarin de Heer zelf door Jezus Christus wonen wil. Komt, laat ons dat nog maar eens wat meer van nabij bezien. En laten we de overeenkomsten zoeken te bezien om u tot hogere zaken op te leiden. Ten eerste een braambos is van weinig waarde. O, oh, wat is Gods kerk en volk weinig in waarde bij de wereld. Het is doorgaans, dat is Israël, maar niemand vraagt naar haar. Veracht bij Joden en Heidenen, bespot en verguist bij Sambalat en Tobias. Elk ziet hem met een oog van verachting aan. De tweede, een braamstrijk is een dunne en tere stengel, die op zichzelf niet kan staan en dus langs de grond kruipt en als zo'n steunsel groeit. Christus, kerk en volk zijn in zichzelf ook krachteloos en teer en kunnen op zichzelf niet staan, maar hebben een steunsel nodig. En het best groeien ze wanneer ze mogen groeien en kruipende voortgaan langs het enige steunsel Jezus Christus. Ten derde, bramenstruiken groeien door elkaar heen, zodat de ene struik de andere ook wel ondersteunt. En zo maken ze samen een gehele bos uit. Gods volk is ook nou aan elkaar verbonden. Ja, door de liefde gods, die in het hart woont, als aan en door elkaar verstrengeld zodat de een de ander dikwijls opbeurt, ondersteunt. En zo naar lichaam als naar ziel beide. En zo dragen ze elkanders lasten in de gebeden. En in het openbaar en vervullen de wet van Jezus Christus. En maken ze één geheel en één gemeente uit. De vierde, de braambos groeit in de woestijn. En zeker waren er waar meer braambossen in die woestijn, gelijk die ook bij ons zoveel gevonden worden in de duinen, waar ze gemakkelijk groeien. Niet onder de schaduw van bomen, maar in de open lucht en vooral in de hete zon. Gods volk samen verenigd maken dus één gemeente uit. En zulke gemeenten zijn er velen. En allen samen verkeren ze in de woestijn van deze wereld. Doch groeien en wassen daar. Niet zozeer onder de bescherming van overheden en machten die ze dikwijls tegen hebben. En dikwijls verkeerd onder de hitte van verdrukking. Maar ze groeien onder de bescherming van de enigste Heer en zaligmaker, Jezus Christus. Ten vijfde braambos heeft bladeren en vruchten, maar bloeit in de zomer, hoe veracht en gering die struiken ook zijn, ze hebben bladeren en vruchten. Niet alleen tot verkwikking voor de mens, maar zelfs ook tot genezing voor bepaalde ziekten. De bladeren dienen door een bepaalde bereiding tot verzachting en genezing voor aanbijen, voor jeukziekten, voor tandpijn. En niet minder is het voedzame sap ...aangenaam en verkwikkelijk. Zo ook Christus kerk en volk heeft bladeren en vruchten. De bladeren van hun beleidenis en de vruchten des geloofs. Hoe verracht dat volk nu ook mag zijn, evenwel zijn ze zeer nuttig. Het zijn de steunpilaren van een land, van een stad en een huis... Om Noach spaart God nog de wereld, totdat hij in de ark is. Om Lot spaart hij Sodom, totdat hij eruit is. Om Jozef wordt het huis van Potifar gezegend. De ware geloofsbelijdenis van dat volk is dan ook dienstbaar, om dat jeukerige, zondige vlees te beteugelen, en de onreinheid te doen ophouden, en de mond en te doen, Tanden te stuiten van degenen die de kerk beliegen en lasteren. Want die belijdenis spreekt van zichzelf te verlogen... Van zijn handen en voeten af te kappen. Van zijn zondige leden te kruisigen. Maar niet alleen deze bladeren, de kerk heeft ook vruchten. De vruchten des geloofs die geopenbaard worden en die het meest gezien worden in de verdrukking. O, oh, dan tonen ze hun uh, nuttige vruchten, dan roepen ze tot God voor behoud van land en volk en kerk, en de Heere hoort hen, want het gebed als rechtvaardig en vermacht veel. Daarmee stichten ze elkaar Daarmee vermanen ze elkaar, reformeren ze, leren ze, leiden en besturen ze elkaar, vertroosten en bemoedigen en versterken elkander. Ten zesde, maar die vruchten draagt de bruin bos alleen in de nazomer. In de winter is blad en vrucht weg en houd je niets anders over, dan een lelijke, stekelachtige en vol doornen zittende stengel, waarvan elk die er te dichtbij komt, zich bezeert of zich scheurt. Zo is het ook met Gods volk. Ze hebben hun wintertijd. En ach, ach, als de vruchten niet bloeien en als genoude natuur zich vertoont, dan zijn ze stekelachtige mensen, doornachtige mensen, ja, menigeen bezeert zich daar, ja, menigeen bezeert zich dan aan hen. Want in hun vlees woont geen goed. Ze zijn vleeselijk en verkocht onder de zonde. Zevende, de Braambos stond in brand. En dit was geschied, zeiden we, of door herders of op een andere wijze, hoe dit geweest zij. De braambos van Gods kerk staat ook in brand. Wie steekt in brand aan in Gods kerk? Soms trouweloze herders, die maar huurlingen zijn. Soms door middel van valse leer en ketterij. Maar het kan ook wel zijn dat de brand van verdeeldheid en verwoesting... ...wordt veroorzaakt door onderlinge verdeeldheid. Door onderlinge oneenigheden... En wat zijn er ook veel Arabieren in de kerk? Ik bedoel, die geen ware inwoners van Sion zijn. Die hun eigen voordeel zoeken. En dat niet vindende, dan maken ze verwoesting en verwildering. Ja, de brand in de kerk der Scheren kan wel zo groot wezen, dat het lijkt of alles verteerd wordt. Ja, het gebeurt soms, dat de heren zelf de vlam in de braanbos steekt. Bijvoorbeeld als er te veel kaf onder het koren komt... en als de Heer zijn dorstvloer wil doorzuiveren... dan schijnt alsof er niets van overblijft... want als hij vervolging of verdrukking toelaat... worden zulke terstond geërgerd. Immers al die dingen heeft de kerk toch ondervonden. Zouden we spreken van de vervolgingen van de kerk onder het Oude Testament... Wat heeft de braambos van Gods kerk toch al dikwijls in de vlammen gestaan? Ten tijde van Noach, van Lot, van Israël in Egypte, in Canaan. De vlammen aangestoken door Canaan, niet een Hevit en zitten. Maar ook daarna, in de tijdperk van de koningen, wat stond het land niet dikwijls in vuur en in vlam? Door vele de koningen aangestoken, die tenslotte het land verteerden en het naar Asser of naar Babel overvoerden. Zouden we spreken uit de historie van de kerk der Scheren, wanneer ze de vlam van de vervolgingen trof door de Romeinen? En niet alleen toen, maar ook in Christus tijd al, zodra hij opgestaan was, was de vlam dikwijls in de kerk der Scheren, Eerst door de Joden, later door heidense overheden. En daarna kwam de kerk in de vlammen van binnenuit. Door Aries, de ketter en anderen. Door de Romse antichrist die uit de boezem van de kerk voortkwam. Of door anderen die buiten de kerk de brand in de braambos stoken, als Mohammed en anderen. O, wat de vlammen hebben er in die braanbos al gewoed. Houd te kort, te galg, te rad, weg met hen. Waarom is de Brambos niet verbrand? Waarom is hij niet verteerd? O, mijn geliefde hoorders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob is erin. En dit moest nu voor alle mensen wel een wonder worden... Dat zo'n kleine, zo'n geringe, zo'n zwakke, zo'n vervolgde hoopje volk nog niet verteerd is geworden. Maar hoewel die braambos brandde, evenwel mocht Mozes er niet toe naderen. Tenzij hij de schoenen van de voeten deed. Dat komt omdat er in de braambos geheimen zijn. Ja, in Gods kerk zijn er ook goddelijke geheilgeheimen. Heilgeheimen die aan zijn vrienden worden bekendgemaakt. De Heere woont in de braambos, De Heere verzond in Jezus Christus, wiens bloed op Golgotha gestort is. was zijn kerk van al het zonde af. Neemt het voor eeuwig weg. Daarom worden ze niet verteerd. Ze worden in Christus Jezus aanschouwd. En aan Christus Jezus zijn ze volmaakt in hem. Ze ontvangen de heilige geest als een inwoner in het hart. Deze geest is hun leermeester en leidsman. En daarom mag ook niemand tot die plaats komen tenzij hij de schoenen van zijn voeten aftrekt. Wat wil zeggen... Dat de tegenwoordigheid van God toegesloten wordt voor alle vuile, onreine zondaren. Want geen dronkaart, eerder dief of moordenaar zal in het koninkrijk gods komen. Tenzij dat hij die vuile schoenen wegwerpt door ware bekering. En men kan ook niet in de tegenwoordigheid van die God naderen wanneer men de schoenen van eigen gerechtigheid aandoet en daarin wandelt. ...en leunt en steunt op eigen deugden en plichten en kracht. En men kan ook niet in de tegenwoordigheid van God naderen... ...wanneer men het evangelie van de vrije genade misbruikt... ...en alzo de leer van genade misvormt tot een zondige en zorgeloze wandel. En men kan ook niet naderen wanneer wij geen heilige eer bieden aan ontzag... ...voor die God in onze harten houden... En vooral wat God in het woord nog openbaard heeft. En ook voor hetgeen wat Hij in zijn kerk nog openbaart. Namelijk zijn knechten, zijn sacramenten, zijn volk, zijn wetten, zijn werken, zijn inzettingen. O ja, mijn geliefde toegoorders, al die schoenen moeten afgedaan worden. Van eigen wijsheid, van eigen zin, van eigen wil, van eigen eer. We moeten het allemaal uittrekken opdat we door Christus mogen naderen tot de tegenwoordigheid Gods. En hiertoe roept God zijn volk enerzijds, en waarschuwt Hij geen anderzijds. Volk, volk, wie gij ook zijt, nader hier niet toe, dan alleen door Jezus Christus, in wie dat kinderen heilig zijn. Zie daar nu, mijn geliefde hoorderen, ons een tekst voor u verklaart. Laat ons nog met een woord van toepassing tot onszelf inkeren. Zingen we eerst van Psalm 68, het achtste vers. Gods berg, die is zeer wonderbaar. Gelijkbaas aan den berg voorwaar, staat hij hoog om bezweken. Wat is, dat bergen rebel? met al uw steenrots en vuil, Gods berg zoekt te versteken? God heeft deze berg, breed en de wijd, verkoren tot zijn woonst altijd, naar zijn goedheid geprezen, waar hij eeuwig van u voortaan zal wonen, zonder te vergaan. Dit zal zijn rusten wezen. Achtste vers van Psalm 68. Met deze stof, mijn hoorders, zo vol van lering, nu wel tot onszelf inkeren. En dan kan ze dienen tot waarschuwing van velen en tot bemoediging van anderen. Wij zien dan dat de kerk van Christus als een geringe braambos in de brand staat en toch niet verteerd wordt. We hebben in de verklaring dit uit Gods Woord aangetoond. ...en we zien het dagelijks bevestigd. Ik behoef toch geen bewijs bij te brengen... ...welke vlam die kerk heeft getroffen... ...voor het jaar 1680 ...door de twisten van de remonstrantse dwalingen... ...die toen plaatsvonden. En elk weet welke vlam uit een afgrond... ...die Braambos weer opnieuw gevat heeft... ...sinds het jaar 1816... Door inmenging van de burgerlijke overheid en de koning met heerschappij in de kerk. Een vlam die alles scheen te verteren. Maar we hebben tot onszelf in te keren. Nu zijn wij hier een arm en een gering en een nietsbeduidend hoopje mensen. Van niet de minste achting of waarde nog in burgerlijker leven. Nog in de godsdienstige wereld. Ja, zelfs niet bij degenen die onze broeders in de waarheid moesten zijn. En is er hier ter plaatse ook niet dikwijls de brand gestoken in dat kleine braambosje waar wij verkeren? Een brand van regeringswegen, welke ons dachten verteren. Een brand van kerkswegen. We dachten dat we uitgeroeid werden. Een brand van allerlei soort van lasteringen tegen leraar en volk. En het tergste, die brand van binnenuit. Een brand vanuit onze eigen braambos. Waaruit ontstaat dat? Eigen wijsheid. Eigen liefde. Hoogmoed. Zelfzoeking. Dwalingen, een vlam van eigenwillige godsdienst, een vlam van iets te zoeken en iets te worden en gewin te maken. Dit alles is ons overkomen. En o, oh, hoe is het mogelijk? Dat kleine braambosje is nog niet verbrand. Mijn geliefde vrienden, ligt dat aan de mensen? ...veeler doel is om het uit te roeien. Het is omdat de God van Abraham... ...de God van Isaac... ...en de God van Jacob nog onder ons is. En dat we nog zo dikwijls een stem mogen horen. En dat de Heere zegt... ...deze berg is van God beheerd. Hier wil ik wonen. En het is omdat hij ook gezegd heeft... Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. Ja, het is omdat die God trouwen zijn woord houdt. En het werk van zijn handen niet laat varen. Dit is de reden, mijn vrienden. Dat dit kleine hoopje braambos nog niet verteerd is. Maar misschien vraagt iemand wellicht... Is dan die plaats en is deze braambos ook een heilig land? Ik moet dit onderscheidelijk beantwoorden. Elk, wie hij ook zij, die een struikje van de ware braambos is en waar God door zijn geest in het hart woont, die is waarlijk heilig. Een geheiligde door Christus bloed en door zijn geest. En de plaats die heilig kan genoemd worden, in het algemeen genomen, is daar waar Gods woord zuiver wordt verkondigd. Waar de heilige verbondstekenen naar Christus' instelling rein worden bediend. En de heilige sleutelen naar Christus' bevel worden gebruikt. Daar wil de Heer ook zelf nog wonen onder zijn eigen instellingen. Daar bekeert hij zondaars. Daar brengt hij benauwde nog tot de ruimte. Dus daar is nog heilig land. En mogen we geloven dat dit ook hier nog gewonnen wordt. Hoewel er zoveel in en onder is wat ver af is van heilig. Omdat er ook velen onbeschaamd en met onbeschaamde vrijmoedigheid de instellingen der scheren en de bondszegelen gebruiken, om zonder dat God hen ertoe roept te komen. En daarom verge mij dat ik u nog wat nader aan uw hart afvraag. Hoe komt ge nu tot deze plaats? Gij zijt hier gekomen wanneer gij tot... Een volheid van jaren gekomen zijt door beleidenis. Ge hebt beleidenis gedaan en u daarmee gevoegd bij deze braambos. Nu hebt ge de schoenen van uw werelds leven uitgetrokken. Hebt ge de schoenen van een godonterend zondig leven uitgetrokken. Wilde ge uw zondige vrijheid verlaten en een gevangene worden van Jezus Christus? Hebt ge eerbied gekregen voor die hoge God en voor zijn dienstknechten knechten en volk die in zijn vrees leven? Zijt ge verlogen aan uw eigen gerechtigheid, wijsheid en eer? O, mijn vrienden, bedankt eens... Dat als de vraag van de Heer Jezus Christus als koning van zijn kerk en Heer van zijn gemeente tot u komt. Vriend, waartoe zijt gij hier? Waartoe komt gij hier? Wat is uw bedoeling dat ge hier zijt? Mij denkt als de Heere dat u persoonlijk zou afvragen. Zoudt ge beschaamd zijn? Zoudt ge moeten blozen? over verkeerde bedoelingen, verkeerde handelingen of daden... waaraan gij uzelf hebt schuldig gemaakt? Doch laat ik nog, nog wat nader komen. Zijn er onder u die lust hebben den Heere te vrezen? Wel, vraag dan uzelf af... Ziet ge kans om door uw werken behouden te worden... Of wenst ge door genade alleen zalig te worden? Zo ja, dat is een bewijs dat Mozes u niet meer redden kan. Mozes mocht met die schoenen niet naderen. Maar nu mijn ziel, gij hebt ook die schoenen uitgedaan, wel aan. De Heer roept u toe dat gij daar met vrijmoedigheid zou toegaan. Tot een troon der genade door Jezus Christus. Heeft Christus u onder de waarheid gevangen genomen? Heeft Hij u gearresteerd? Hebt ge vrijheid gekregen om in de ingestelde middelen der genade te wandelen en daarom te leven? <coughs> Leeft ge op de dag des Heeren naar de instelling des Heeren? Zeker, zegt uw hart. O, oh, ik zou met David willen zeggen... Mocht ik auto's in het huis des scheren opgaan... ...om de lieflijkheid des scheren te onderzoeken in zijn tempel. En wilt ge ook daar buiten, buiten Gods dag... ...wilt ge heel uw leven voor God leven en in zijn dienst besteden. Ligt die begeerte in uw ziel... ...dat ge naar al Gods geboden wilt leven. Smart het u menigmaal dat ge dat niet kunt... En moet uitroepen, ik ellende mens. U zal mij verlossen van zulke lichaam der zonde? Wel, is dat geen bewijs dat de schoenen van uw oude mens is uitgetrokken? En dat Gods geest een nieuw beginsel van geestelijk leven in u gelegd heeft? En dat ge de lust in de zonde verloren hebt? Nog één vraag. Kunt ge en moogt ge uzelf tellen onder degenen die eerbied hebben voor God, voor zijn dienst, voor zijn leer, voor zijn sacramenten, voor zijn knechten, voor zijn volk? Mag ik uw naam op de lijst daarbij zetten? De vrees zelfs bekruipt u dat gij God geen eerbied genoeg kan toebrengen. O, ge zou u zelf soms wel in stof willen. Buigen en kruipen voor die hoge God. O, hoe graag zou je voor hem willen buigen. Hoe graag zou je hem te voet willen vallen. Hoe graag zou je uitroepen, het willen is wel bij me. Maar het goede te doen vind ik niet. Zodat ge uitroept, als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. En het is een licht op mijn pad en een lamp voor mijn voet geworden. Kunt ge het woord missen? Kunt je de prediking ervan missen? Is het balsem voor uw ziel? Is het spijs voor uw hart? Is het uw gehemel te zoet? Acht ge niet gelukkig degenen die waarlijk deel hebben aan God, aan de Heer Jezus en aan de genade Gods in Hem. Wat achting wat liefde draagt ge Gods knechten en Gods kinderen toe. Inzonderheid zulken die waken voor uw zielen. En wat Gods volk betreft, immers is dan gestalte terwijl duidelijk in u openbaar, uw volk is mijn volk, ge zou er altijd met willen omgaan. Diezelfde keuze ligt in uw hart, uw volk mijn volk en uw God mijn God. Leeft het in uw ziel, zoete banden die mij binden aan de scheren, lieve volk? Johannes zegt, hieruit weten wij dat wij uit een dood overgegaan zijn in het leven. Zie daar nu mijn geliefde vrienden enig bewijsje dat God u de schoenen van uw onbekeerlijkheid heeft uitgetrokken. De tijd verbiedt mij om te spreken over de tijd en de wijze en de omstandigheden waarin de Heer zulks doet. Thans letten wij maar alleen op die bewijzen of ze er zijn of niet. Maar de tekstwoorden worden nog sterker tot uw troost als gelet op de braambos, al dat God daarin was. Al wat ik gezegd heb van de kerk in het algemeen, is ook van u in het bijzonder waar. Gij wilt zeker wel bekennen dat ge zulke nietsbeduidende braambos zijt. Och ja, volk, wie acht u en, wie zijt, en door wie zijt ge geacht? Dikwijls zien we dat Gods volk veracht wordt. Soms door broeders, soms door vaders, soms door moeder, door man, door vrouw. En als deze dan u verachten, wat denkt u dat de wereld dan zal doen? En door die verdrukking kruipt ge ook al dikwijls laag langs de grond. Omdat ge zo zwak en veracht bent, ge kunt zelf niet eens staan. Maar daarom zoekt ge ook steun bij andere verachte en zwakke struiken. Maar dikwijls, uw karakter is ook niet veel beter. Want dikwijls zien we ook in Gods kinderen een stekelachtige en een doornachtige aard en karakter. En als de genade dan niet levendig werkzaam is in het hart, dan is het nog niet aangenaam ook om met hen om te gaan. Maar als het weer zomer wordt, het geestelijke leven groeit, fleurt en draagt bloesem en vrucht, dan is het weer aangenaam. Dan mogen de braambossen zich weer verheugen in de open lucht en onder de bedouwing van de geest zijn. Dan groeien ze, dragen ze bloesem en ten zijner tijd vrucht. En komt het best en voedzame sap eruit. Maar andere keren zien we dat die braambos weer in brand staat. En u wil ik, mijn vrienden, wil ik u niet al te nauw onderzoeken of die brand in uw ziel van binnenuit komt dan van buitenuit. Maar ik vermoed dat het beiden is. Een braanbos staat dikwijls in brand. Doch, o oh wonder, hij wordt niet verteerd. De God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob is in u, woont en werkt in u. Daarom wordt gewijl gelouterd, maar wordt niet verteerd. O, oh, het is alleen de vrucht van Christus bloed en Christus geest. En dat de enige God woning in uw hart gemaakt heeft. Hoe bestreden, hoe veracht, hoe aangevochten, hoe beschuldigd. Ja, hoe gevloekt dat ge ook zijt. Wat zal ik vloeken waar God niet vloekt? Door God zelf vrijgesproken en heilig verklaard. Hebt gij dan geen plaats onder de groten der aarde? Moet gij maar in woestijnzand en in de eenzaamheid verkeren? Wat kunt gij meer wensen, mijn ziel? Jehovah, de getrouwe verbond, God, wil onder en in u wonen. Waaraan dan? Bedenk tot uw troost, zo God niet bij u is, u had lang vergaan geweest. Omdat de Heere niet verandert, daarom wordt je niet verteerd. Komt, christenen, komt verachte braambossen. De Heere verbiedt u niet toe te naderen. De Heere, roept het u toe, gelijk Jozef zijn broeders. Nader toch tot mij. De meester is daar en hij roept u. Hij wil uw ziel nog versterken. Hij wil uw ziel nog onderwijzen. Hij wil uw ziel nog leiden. Toon hem uw gedaante. Hij wil uw stem nog horen. Totdat hij eens vanuit de woestijnreis van dit leven mag komen. In de heilige stad in het hemelse Jeruzalem. Uw Heere, wacht daar op u. Hij roept u vandaar nu al toe, nader toch tot mij, want ik ben uw broeder. O antwoord aan vrijheid, kom Heer Jezus, ja kom haastiglijk. amen. Eindigen met dankzij Aanbiddelijk en trouwhoudend zalig God in de hemel. U gaf ons het voorrecht aan deze morgen dat we nog een ogenblikje bij elkaar mochten zijn. U mocht uw woord genadig willen achtervolgen en willen zegenen. Dat het tot beschaming, tot vernedering en ook tot onderwijs en bemoediging zou mogen zijn. En dat u zelf in en onder ons wilde wonen. We zouden u bewonderen, we zouden u aanbidden, we zouden u heren en verheerlijken. Ons hele hart en ziel en leven aan u overgeven. Zou u daartoe de preken dan van vandaag willen zegenen. Ook in deze middag, opdat uw naam verheerlijkt werd en uw kerk gebouwd, koninkrijk uitgebreid in de verzoening van onze schulden om Jezus wil. Amen. <coughs> We zingen van Psalm 124, het eerste en het vierde vers. Men mag nu wel zeggen in Israël: Had ons de Heer zelf niet bijgestaan, had Hij ons zaken niet genomen aan, als ons de volkeren overvielen, fel, om ons uit te roeien en te verslaan. En verder zo de vogel de vogel van snel. En wat er verder volgt in het vierde vers. 1 en 4 van Psalm 124.